De burgemeester van Wijk aan Zee heeft een noodverordening uitgevaardigd om een gasstoring te verhelpen. Pas als alle gaskranen in het dorp dicht zijn, kan netbeheerde steden in de storing definitief verhelpen. De noodverordening maakt het mogelijk dat ook gaskranen worden afgesloten in huizen waar niemand thuis is. Een slotenmaker maakt de deuren open. GroenLinks kandidaatlijsttrekker Dibi vindt dat sinds het besluit over de missie naar Koenloes een onveilig gevoel heerst in de fractie. Hij zegt dit in een dubbel interview met fractieleider SAP in NRC Handelsblad. De twee verschillen verder van mening over het vijf partijenakkoord. Dibi vindt dat het niet wezenlijk verschilt van het Katshuisakkoord, terwijl het volgens SAP een totaal ander akkoord is.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 ANDB, ah, nee, verkeersinformatie. Het was een drukke avondspits en uh, het gaat nu wel de goede kant op. Maar toch zijn de meeste files uh, rond Utrecht en Rotterdam nog niet weg. Zeker bij Rotterdam er zijn een paar ongelukken gebeurd. Vanuit Utrecht is het nog file rijden op de A2 naar het zuiden, voorknopend Deil, 4 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. De A13 van Rotterdam naar Den Haag, voorknopend Ipenburg, 5 kilometer. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. De file op de A15 valt op vanuit Europoort. Bij Rotterdam-Charlo's vier kilometer stilstaan. Daar is de rechterrijstrook dicht door een gestrande auto. En de file op de A50 is nog lang. Van Arnhem naar Os, tussen Heteren en knaale Ewijk 6 kilometer. Hallo, ik ben Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ik weet het, u luistert liever naar muziek. Maar mensen, don't shoot the messenger, hè? Ik kom in vrede en breng goed nieuws. Let op.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 Het is Radio 1, de NTR. Gensdorf. Ja, Dames en heren, goedenavond. Nu, in de schitterende grote kerk in het al even schitterende Edam passie en penselen. De schilderijen van de twee jaar geleden overleden Aard Roos... een van de grote beeldende kunstenaars van de 20e eeuw... met zorg uitgekozen door onze gast, die zijn grote vriend was. En als u daar toch bent, neem dan meteen even die prachtige biografie mee. Hier is Jan Sierhuis. Uw presentator is... Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 24 mei. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag, op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Wilt u nu eindelijk eens een keer een vraag stellen aan Jan Sierhuis, beeldend kunstenaar? Stuur het dan via ons gastenboek radiokunststof.nl. Of via twitter.com, hashtag radiokunststof. Jan Sierhuis, welkom. U bent uh, hier... Niet helemaal te voet heen gekomen, maar zeer goed te been. Ja. En ik complimenteerde u meteen met uw schoenen. Want u heeft waanzinnig mooie schoenen aan. Ja. Vertelt u eens hoe die eruit zien. Het zijn een hele, hele, hele lichte vorm schoen. Die van heel licht en fijn lerig zijn gemaakt. En Die heb ik in Portugal gekocht. Want daar, daar zag ik ze. En... Uh, het was trouwens heel leuk, want in die schoenwinkel waar ik dat kocht... Uh, deed de, de, ik de die schoenen aan. En ik zei, god, die zitten lekker. Die liep ik heen en weer. En toen was er was ook nog iemand anders in die zaak. En ik zei, god, dat zijn wat mooie schoenen, hoor. Oh, dat vind ik ook wel mooi. Zei iemand die er toevallig ook was. Een, een man die er ook was. Nou, daar dat koop, uh, koop ik er een paar van, zei die man. En toen zei die schoen verkopen tegen mij, toen hij weg was. Nou, dat vind ik erg leuk. En dan krijgt u van mij een paar extra schoenen cadeau. Want u heeft een klant aangeworven, Kijk, zei die tegen mij. Kijk, zo doen we zaken. Ja, leuk was dat. Ja, ze zijn van superlicht materiaal. Ja. Ik mag niet zeggen bordeelsluipers, want dan worden ze meteen nee, bezoedeld. Nee, dat is wat anders. Maar ze hebben wel iets heel zachts. Ze die hebben die van die speksel. Ja, dat, dat, dat is dit duidelijk niet. We gaan praten. We praten met u uh, over uw in 2009 overleden vriend, de kunstenaar, collega dus ook, ja, ja. Aard Roos. Aard Roos. U, u heeft de tentoonstelling uh, samengesteld. U heeft hem een, een leven lang gekend. U, ja. u heeft eigenlijk dezelfde eeuw meegemaakt als ja. hij in ja, de ja. kunsten. Met name ja. die naoorlogse periode van het ja. expressionisme. Voordat we dat gaan doen, wil ik u vragen, u kijkt nu door dat glas daar. En aan de ja. andere kant van het glas staat de zoon. Ja. Van Aard Roos. Die is naar de uitzending gekomen. Martijn Roos. Ja, die kent ziet... u goed. Ja, die kent u goed. Van heel kleins af ja, aan, hè? Ja. Voor de uitzending zeiden wij spottend... vanaf de conceptie kent u hem ongeveer. Mm -hmm. Praktisch, toch? Huh? Vanaf de conceptie kent u hem eigenlijk al. Nee, ik heb hem ook... Nee, nee, ik, nee ik ook... Zo intiem was u nou ook, Kijk, ook niet. Ik ben er niet bij geweest, dus. Nee. Maar nee, ziet nee, u... ik, ken hem, ik ken hem wel toen hij heel klein was. Ziet u iets van, ziet u iets van uw vriend Aard Roos in hem? Nou, hij heeft ook wel dat... Uh, in de eerste plaats uh, heeft hij veel uh, ondernemingslust. Ja. Maar dat, dan is hij eigenlijk sterker in dan zijn vader eigenlijk. Hè. Hij is ondernemender. Hij is ondernemender. En daar heeft hij toch ook vaak wel heel gewaagde stappen bij gedaan. Hè? En dan heb je er ook wel. eens. ik vond het altijd erg knap dat hij nog in staat was om het dan toch weer op te lossen. Want soms, soms was het bepaald niet helemaal goedkoop. Als je daar een hele dure flat huurde, bijvoorbeeld. U heeft het nu over de zoon, hè? Ja, ja. ik heb het nu over. Maar Martijn. is er ook iets van Martijn, maar is er ook iets van overeenkomst tussen vader en? Want ik, ik zag namelijk toen ik de, ja. Ja. Uh, de monografie zag, ja. zag ik meteen uiterlijke overeenkomsten. Uh, ja. In de jonge jaren van, van, ja. van Aardroos een beetje diezelfde woestheid. Het uiterlijk. Ja, nou ja, het is eigenlijk zo dat Aard was natuurlijk in eerste plaats belend kunstenaar. En Martijn heeft zich ontwikkeld tot iemand die uh, ja, geestelijke, creatieve ideeën had. Ja, Dus ook allerlei dingen aanpakte en organisatorisch dingen ja. deed. En ook gewoon ijskoud soms, knetterhardig, risico's nam. Ja. En dit is allemaal niet uitroos, dus wat u... Uh... Nee, dat is een andere kant ja. eigenlijk. Ja. We gaan daar zo uh, over praten. Ik zal u even wat uitgebreider uh, introduceren. Ik zeg nog één keer radiokunsthof.nl, het gastenboek. Daar kunt u heen voor uw reacties en uw vragen. Te gast bij mij is Jan Sierhuis. Hij is een zeer bekend... Kunstenaar, Kunstschilder die in de naoorlogse jaren met kunstenaars als Kornijen, appel, Loetjeberg, volop in het centrum van de kunst stond en nog steeds staat. Want bijna 84 jaar oud schildert hij nog, hij exposeert nog. Nee. En zoals u me net voor de uitzending vertelt, u verkoopt ook nog steeds prima. Ja, ja. Dus het gaat eigenlijk heel goed. Afgelopen zondag opende u in de Grote Kerk in Edam een expositie... die u heeft samengesteld met, uw vriend, uh, met het werk van uw vriend en generatiegenoot Aard Roos over wie behalve een expositie nu ook een lijvige, zeer mooie uh, monografie is verschenen. Hij was expressionist, man van monumentale werken. Hij noemde zichzelf een buitenjongetje. Hij kwam van het platteland van de Zaanstreek. U ja. was echt het prototype van een stadschoffie. Ik was in de Jordaan. Uh, en, en mijn, mijn ouders waren in de Jordaan geboren. Mijn moeder en mijn vader. Michel zijn naar Amsterdam-West verhuisd omdat ze daar zulke grote mooie tuinen hadden. Dan gingen ze met de buurman. Dan konden ze het de hek weghalen. Dat was een complete dierentuin. konijnen, konijnenberg, geiten, kippen. Ze gingen ook wel eieren zoeken van fazant op de hei ja. en Die werden dan onder de kippen gelegd. En dan zaten we met kerstmis aan de fazant. Jullie hebben een, een totaal andere jeugd gehad. U ja. werd groot in de stad, ook ja. wel in armoede. Ja. Hij werd groot in de zaanstreek, in, ja. in minder armoede, meer ja. in een landelijke omgeving. Ja. Ja. Ja. Wat, hoe hebben jullie elkaar uh, ontmoet? Nou, Ik heb uh, aard ontmoet omdat je had, vroeger had je, werd er samengesteld een tentoonstelling. Het heette de Start-tentoonstellingen. En daar werd ik op een gegeven moment ook door uitgenodigd. Ja. En. Uh, ja, en de wet Aart had daar redelijk mee te maken. Die had een, een hele goede ingang bij degene die dat organiseerde. Dat was een vrouw, ik weet niet meer hoe ze het heet... maar hij had wel een hele grote inspraak in die toonstelling. En hij, daar heb ik ook voor het eerst eigenlijk een, een aantal werken van hem gezien. Ja, en wat was het wat u meteen trof in dat werk? Nou, wat ik altijd bij Aard uh, zeer bewonderde eigenlijk... was zijn enorme veelzijdigheid... Uh, het was toen al bekend, hij schilderde niet alleen. Hij maakte glasramen, hij maakte mozaïeken, hij maakte beelden. Wandschilderingen. En wandschilderingen. Ja, je kunt het zo gek niet bij elkaar bedenken. En ik moet zeggen, dat vond ik toen al... allemaal toch bij elkaar gezien van een hoge kwaliteit. Het ja. was geen, geen, geen, geen rommelaar, waar ik het zo zeggen. Hij deed het met, met zeer veel consensie, cons consentieus wat hij ook aanpakte, dat deed hij ook. Ja, en het stond u in beeldtaal ook aan. Er was iets wat u daarin trof. Nou, het was nee, het was eigenlijk meer dus zo'n beeld aan het kunstenaarschap. En bovendien mijn vrouw, die kende hem al. Want vroeger woonde hij in een molen. In de Zaanstreek. En dan zat hij altijd buiten bij de molen. En dan keek hij altijd heel filosofisch over het weiland. Wat tenminste mijn vrouw <laughs> vertelde. En ja, uh, en, en, uh, ja en, uh, mijn vrouw die vond hem een bijzondere man eigenlijk. Tine, uw ja, vrouw? Ja, Tine, ja. Ja, maar u zegt hij keek filosofisch over het weiland. Maar ik heb me laten vertellen dat hij misschien ook wel probeerde filosofisch... om, om de aandacht van Tine vooral ja, na zich toe te Ja, ook dat. Maar, het, maar Tine was niet de enige. Kijk, Aard had toch wel een, een, een, een... Ja, die hield toch wel van vrouwen. En die had ook succes bij de vrouwen. Ja, dat, ik bedoel, dat was, daar heb ik me nooit mee bemoeid. Maar hij maar was wel iemand dan? die... Uh, ja, hij, hij hield zich wel bezig met, uh, met het... Met Vrouwelijk met, met, met vrouwelijk schoon. Ja. En dat deed ik ook. Dat was helemaal niet zo vreemd. Want er waren veel meer kunstenaars die dat deden. Ja, dat was in die tijd heel gewoon. Ja. Nu nog steeds hoor, trouwens, geloof ik. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, Tine kende hem eigenlijk al van, van, van dat ja, filosofisch ja. bij die molen zitten. Ja, ja. Daarna heeft u hem leren kennen. Ja, ja. En u bewonderde vooral zijn kunstenaarschap. Wat niet een heel eenvoudige weg was, want het was voor hem ook wel een struggle. Ja, maar, maar hij toch al heel, heel vroeg had hij die, die veelzijdigheid. Mm -hmm. en, en die dingen die hij dan deed, het waren veel, veel facetten van de beeldende kunst... en daar had hij een, toch in mijn ogen een grote kwalitatieve inbreng. Mm -hmm. Dat wil zeggen, hij deed alles zeer consensieus. Ja. Als hij dus een mozaïek maakte, of hij maakte een schilderij... of hij maakte een glasraam, of hij maakte een schilderij... of hij hield zich bezig met tekenen, ook heel belangrijk... Uh, ja, dat had een wonderlijk goede kwaliteit. Ja. Maar hij was een beetje een, een outsider. Dat wil zeggen, hij zat, uh, dat heb ik ooit wel eens tegen hem gezegd. Ik zeg: dus, je hebt één zwak punt. En dat is je zit te veel in Edam. En hoe had u dat dan uh, liever gezien? Mm, nou, ik zeg tegen hem, je moet je neus meer laten zien in Amsterdam. Want, want ja, anders blijf je maar in het Edam hangen. En dat is eigenlijk, kan ik me best voorstellen. Maar ik bedoel dat. Je moet toch wel zorgen dat je kunstenaar breder verspreid raakt. Ja. En dat kun je niet alleen maar bereiken door in, in Edam te blijven zitten. Nee, daar was u wel heel erg goed in. Daar bent u altijd eigenlijk goed in gebleven. Mm. U heeft de hele wereld afgereisd. Mm. U heeft overal uw schilderijen en andere kunsten vertoond. Mm. Uh, u ging echt de boer op. Was hij verlegen? Nee, hij was niet verlegen. Hij, hij werkte en hij... Uh, oh. Hij deed het nog eenmaal zo. Hij, hij hield er in... niet van om in de stad nee, te komen. Nee, maar bij mij was het natuurlijk zo dat ik, ik ik ging niet de boer op, maar ik kreeg gewoon relaties met, om nou even te beginnen, was vooral de jonkheer Sandberg van het Stedelijk Museum. Die stond bij mij gewoon een keer op de stoep. Die belde me een keer op, mag ik eens een keer op uw atelier komen kijken? Want ik zat toen in de BKR, die wilde ja. een kunstensregeling. En hij zat in de verdeelcommissie dat was een kwart, kwart gemeente en een kwart, drie kwart rijk, die schilderijen. En hij had uh, mijn werk gezien. Dus hij kwam bij me op het atelier op de stroommarkt. En ik kwam hier binnen. Hij zei, ja, u wil zeker weten waarom ik hier ben? Nou, ik zit in die verdeelcommissie. En dan gaat een kwart naar de gemeente en drie kwart naar het rijk. En ik dacht altijd, maar hij is er nog niet helemaal. Maar weet u, dat, u bent een hele goede schilder. En ik kwam eigenlijk bij u kijken, en ik zal u vertellen waarom. Maar dan ging hij weg, had hij gepraat. Mooi, dat vind ik goed. En wat kost je, die schilderijen? Toen kocht hij er gelijk drie. Toen stond hij bij de deur en zei hij, oh ja, ik heb nog vergeten. Om, om, om, uh, om, om te zeggen waar, waarom ik hier eigenlijk ben. Uh, ik stuur uw schilderijen naar Amerika, want ik heb een collectie uitgezocht... voor het Smithsonian Instituut in Washington. En het, die gaat door de hele Verenigde Staten en later ook nog naar Zuid-Amerika... En ik dacht, Jan Sera is een goede kunstenaar en die hoort erbij. En dat is de reden waarom ik hier ben, zei Sandberg. Ja, ja nou prachtig toch? Dat was natuurlijk een... Uh, ja. Maar dat was eigenlijk het begin van iets... wat bijvoorbeeld vorige week nog uitmunt... in een telefoontje van het Stedelijk Museum in Amsterdam... met ja. de mededeling dat ze... He, met de honderd kunstwerken die, ja, ja. die u heeft... dat ze die eigenlijk nu op, op internet willen gaan uh, vertrouwen. Ja, want, ik, want je had natuurlijk elk jaar... had je die openbare inzendingen van het Stedig Museum... daar stelde de gemeente Amsterdam toen nog een flink bedrag voor beschikking. Dat was toch 400.000 piek per jaar. En daar werd kunst van aangekocht en dat ja. mocht iedereen insturen. En ik stuurde natuurlijk ook al in. En wat ik me nog herinner was dat ik er altijd bij zat. Dus als ik dan kwam op mijn werk terug te halen... want je mocht drie doeken insturen... dan kwam ik dan, u krijgt niks terug. Alles aangekocht. En dat hebben ze lang achter elkaar eens zo gegaan. Ja. En dat is de reden waarom ze honderd werken in het museum hebben. Nou kwam u heel veel over de vloer bij uw vriend Aard Roos in, ja. in Edam. Ja. Ja. Denkt u nou dat... het beter was geweest, of dat hij succesvoller was geweest... als hij in Amsterdam had gezeten en zijn neus wat vaker had laten zien... Uh, ja, in de scene die er toen was, eigenlijk, toch? Uh, hij heeft een atelier gehad in de Noorderstraat. Hè? In Amsterdam? In Amsterdam. En... Had hij heeft er ook een tijd gezeten. Ja, hij was nog eenmaal niet iemand die... Uh, uh, hoe heet dat... Uh, die, zo, die ook uh, zijn neus niet zo liet zien. Want wat ik deed, al heel jong al... Ik, kreeg altijd, ik had gescholden dat ik die uitnodigingen van het Stedelijk Museum kreeg. En Hoe die kreeg ik ook dan? verstuurd. oh die had u gewoon... U had u zelf op de gastenlijst Ja, en dan gevind. kon je op abonneren, maar het museum zei... nou, jij hoeft niks te betalen. Ik bedoel, verstuur je die dingen gewoon. Dus wat deed ik? Ik ging altijd naar de openingen toe. En dan kwam ik van alles tegen... Dus ook mensen die naar me toe kwamen, die zeiden... Ja, ja, oh, wat leuk dat ik u ontmoet. Ja, want ik heb nog altijd uh, plan om een schilderij van u te kopen. En dan zei ik tegen zo iemand... Oh, dan ga ik meteen even een afspraak met u maken. He? Je moet meteen, meteen instappen Hup. dan. Ja. Nou, dat gebeurde dan. U begreep eigenlijk al heel vroeg wat marketing was, begrijp ik nu. Ja, maar ik had ook grote belangstelling voor mijn collega's. Ik was bevriend met schilders als Lataster. Ge -La Ger Lataster, Met Benner, onder andere. Ja. En daar ja, nog meer kunstenaars. Ja. Jullie uh, kwamen veel samen in, in het huis. In het huis waar, wat eigenlijk eigenhandig opgeknapt is door ja, Aardroos. Ja, ja, ja. Een, een waanzinnig mooi huis. De Meeuwen, ja. de meeuwen in, in Edam. Het bestaat Edam. nog steeds. Ja, de ja, ja, de, de ja. weduwe van Aardroos ja, woont er ook mee. nog steeds, Amy. Uh, nou, nou, zag ik dat het thema van deze expositie is liefde en dood. Ja, ja. Hadden jullie het over dat soort thema's? Want ik begreep dat u voornamelijk mop aan het tappen was daar. Aan de keukentafel? Ja, of we, nee, kunnen we er nee, toch mopper, iets meer aan nee, staan? Ik ja. was niet zo'n maar Ik weet wel dat we de een keer... Uh, heb ik daar een televisie-uitzending gevolgd. En die was ontzettend leuk, eigenlijk. Want het ging toen over die beroemde bokswedstrijd... tussen Cassius Klee en Jo Ja. En het was een fantastische bokswedstrijd, dat weet ik nog. Eind jaren en dat bij Aard, Ja, dat was bij Aard, die had de televisie aanstaan. Dus de, de, de, daar kwam ik uh, naar die boswedstrijd kijken. Ja, en wat deden jullie dan samen? Praten, bier drinken? Nou, ja, we eens een pilsje. En, uh, en, en tijd werd ik ook uitgeroepen om zo'n happy te blijven eten. Maar we hadden dus toch allebei toch wel een grote belangstelling voor wat er in de belende kunst aan de gang ja. was. En wat was er aan de gang? Probeert u dat eens onder woorden te brengen? Nou, ik bedoel, het was natuurlijk de na tijd. Dus het was ook een tijd van, uh, ja, je kunt ook rustig zeggen. Tussen 1930 en 1945 uh, was het natuurlijk door de Duitse overheersing... en door de cultuurkamer in de oorlog was alles weggemaaid aan, aan informatie. Ja. En dat kwam ineens opzetten. Dus ik weet dat ik op een gegeven moment werd uitgenodigd... er werd een tentoonstelling georganiseerd in Arti et Amicitiae In Amsterdam. En, ja, en er was, onder andere, Jan so Sluiter zat er mee te maken. Die zat in die jury ook. En ik werd zomaar als jonge kunstenaar van 17 jaar uitgenodigd om mee te doen... Met die tentoonstelling. En dat was natuurlijk fantastisch. Want daar zaten al die bekende jongens toen in. Die begonnen bekend te worden, laat ik het zo en zeggen. En welke jongens heeft hij het dan over? De, de, welke jongens? Apel, De Constant. De hele cobra ja, kwam Benner, voorbij. Kijk, ja. ja. Benner was geen cobra schilder, maar die hoorde er toch ja. ook bij. Dat was een hele... Dus, dus het was eigenlijk vooral door die oorlog waarschijnlijk? Ja, omdat, ja, ja. als het ware, de, de kurk van de fles ging daarna en, ja, en dat bruiste een... en broeide van ja, alle kanten Ja, enorm. Je, je, kwam, je kwam van alles opzetten. Eh, en ik weet wel uh, dat ik uh, in het eind van de oorlog, was dat vlak na de oorlog, dus 1946, toen exploseerde ik in een particulier huis op de Turbaan. En ineens stonden daar appel en konijnen, uh, die kwamen naar boven... En die kwamen met een toonstelling bekijken. En toen ze weggingen zei Karel tegen mij, waar hij de tap afliep, tot schilder. En <lacht> dat was eigenlijk een beetje de inleiding tot een enorme relatie met hun. En dus dat deed je heel erg goed. Ja, want ik ging ook naar Parijs. Ik, bedoel, ik wist, ze zaten in de Rue Santuin. En ik dacht, nou, ik ga ook naar Parijs. En ik ging dan in de rue Moetar. Er was een, een Vlaming die had een hotelletje en die verhuurde kamertjes voor, voor, voor vijf uh, gulden. Per dag. En ik zei tegen die, maar nou, ik wil twee maanden blijven. zit die nou de ik de prijs? Dus dan ben ik gewoon twee maanden in Parijs zitten. En ja, dan mag je ook van alles mee. Dan heb ik ook Yves Klein gezien, die performance. Uh, veel ja. Franse kunstenaars ook. Ja, want wie waren jullie inspiratiebronnen op dat moment? Waar, waar nou, keken jullie nou, naar op? Natuurlijk uh, in die tijd zeker Picasso en Matisse... Mm -hmm. En, en, en, en bij mij was het zo, Picasso heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. Omdat dat ging allemaal over de oorlog, het ging over niet eten. Want Picasso had de hele oorlog door, had hij schilderijen gemaakt van uh, uh, prijplanten in, in een pot, tomaten in een pot. Uh, he, he, he, God, hij schilderde van alles wat met eten te maken had. Ja, en dat sprak u in het bijzonder aan, omdat u nogal ernstig verhongerd was tijdens ja, die oorlog. en bovendien ja. was het allemaal in een heel sober palet. He. Bij Picasso was het allemaal zwart-wit, paars van kleur. He. En er waren stillevens, het ging dan over lege potten en pannen. Dat heeft hij allemaal geschilderd. En een kat die een vogeltje opeet. Ja. Maar, maar Picasso was natuurlijk pal naar de oren gelijk. Ik kreeg zo'n map in mijn handen. En ook een Matisse, want ze waren bevriend samen, Picasso en Matisse. Ja, het was natuurlijk een. Ja, iedereen had het gevoel: Picasso is de grootste. Als je, als, je, als je zo oppervlakkig naar uw biografie kijkt, dan zou je denken: van, nou ja, hij heeft die oorlog wel meegemaakt, maar hij heeft hem overleefd. En, en de, hij is niet heel erg aangepakt. Maar het heeft u wel heel erg aangepakt. Hè? Mij heeft het heel erg aangepakt, omdat ik was bijna doodgehongerd. Gewoon een vertellen beetje suikerbieten, suikerbieten te eten. En ik had gaten in mijn benen, ik kreeg overal steenpuisten. Nee, nou, het was gewoon heel slecht met me gesteld. En bovendien werd ik een paar keer meegenomen door de SS naar nou, de Waarom werd je meegenomen? Omdat ze een razzia maakten. Want mijn moeder die was verhuisd naar, naar, naar de Jodenbuurt. In Amsterdam? Juist om Joodse mensen ja. te kunnen helpen. En uh, ja, ik liep een kip op straat. Ze wil zeggen, nee, zegt, ze moest nog even wat pakken boven. Zet ze ja, hou jij die tas even vast. Ik, moet, uh, boven moet ik, of nou, uh, ik ga even naar boven nog iets pakken. En op het moment dat ik op straat stond, kwam er een overvalwagen van de SS... en ik werd meegenomen naar de Oterenbestaat. En dan hebben ze me gewoon de hele nacht vastgehouden, die, die boeven. En dan hebben ze me gewoon midden in de nacht op straat gegooid... En dan had ik nog het geluk dat ik ineens met het zaklotaar in mijn gezicht werd geschreven... door een Duitse soldaat op een fiets. Die zei, ah, wat was maar stoer dan. Na de En Ik heb die man uitgelegd, nou, achter op de fiets... van die soldaat, en die heeft me... Naar huis gebracht helemaal. En wat ik me herinner was dat hij de hele weg op die fiets... op Hitler zat te kanker Dit zwijnhoen te Berlin had hij het over. Moesten ze alles raderen, weet ik veel. Wat hij over had. En de volgende dag kwam hij een paar Duitse legerbroodjes brengen. Dat was heel schattig. Maar behalve dat u dus zelf uh, een paar keer opgepakt bent... Mm. zag u natuurlijk ook dat die hele buurt ja, weggebracht werd. Die, ja, die weggehaald weg werd. Ja, die werd gepulst. Hoe Enzo. was dat om... om ja, misschien is dat een domme vraag, maar ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Nee, nou, dat was natuurlijk toch een soort nachtmerrie. Ik bedoel, en bovendien was het ook nog zo dat uh, alles wat er in die woningen zat... het werd uh, eruit gehaald en het werd naar Duitsland afgetransporteerd. Je had een, een foute verhuizer, die heette meneer Puls. Meneer Puls? Ja, en die hadden die al die, die meubelen en die spullen en, uh, en die verkocht het dan weer? Of... Nee, dat ging naar Duitsland. Oh, dat ging allemaal gewoon oh, rechtstreeks naar Duitsland. Wat er stond. Ik, ik uh, hield me wel bezig met het kraken van uh, elektrameters. Want ja. er zaten allemaal mooie guldens in. In, in. in hoeverre heeft dat nou een rol gespeeld eigenlijk in, in, in uw kunstenaarschap? In dat wat u daarna bent gaan doen na die oorlog? Nou, ik heb, een, ik heb me er ook wel mee bezig gehouden. In het begin maakte ik vrij zwarte schilderijen. De kleur is veel later gekomen. Maar ik heb natuurlijk wel een enorme tik van die oorlog. Want het heeft uh, mij een psychiatrische behandeling opgeleverd... bij die beroemde dokter Kelson, Ja, die, uh, die, die, die 101 jaar is geworden. Worden. En die dat boekje heeft geschreven in de bam van de tegenstander. En dat was een fantastische man. U heeft daar met hem over gepraat? Ja, nee, hij luisterde, oorlog. dat vond ik altijd zo mooi bij die man. Hij luisterde, hij liet mij mijn verhaal vertellen. Hij zei nooit wat. En hij liet mij gewoon het verhaal vertellen. Ja. Toen ik op een keer aan hem vroeg, ben ik nou genezen? Die, nou, dat is heel simpel. Er komt een moment dat, dat je denkt, ik heb nou genoeg tegen die man gepraat. Ik ga er niet meer naartoe. Ja. Zeg die, ja, dan, dan, dan ben je zo ver, kan je op je eigen benen staan. En dat moment is op een gegeven moment bereikt. Dat, dat, dat, dat kwam gewoon op een gegeven moment. We zien in het werk van Aard Roos... Ik zag het vanmiddag en ik kreeg het ook echt aangewezen... Mm. zien we de oorlog ook op een vrij mm. manifeste manier terug. Ja. Hij ja. heeft daar veel mee gedaan. Er komen echt ook... Ja, bergen met lichamen. Dingen die hij heeft uh, opgepikt uit films en uit boeken. De holocaust komt heel nadrukkelijk voor in zijn ja, werk. Ja, een beetje wat wij natuurlijk allemaal hadden. En het was een reuzenschok. Toen, vlak na de bevrijding er werden ineens die foto's gepubliceerd. Of die werden op, op, op, op, op de muren geplakt. Dan kreeg ik ineens die lijkenkuilen te zien van Bergen-Belsen. En van Trebrinka en hoe maar op. Nou, ik kan mezelf nog herinneren dat het was voor mij een enorme schok was. En toen werd ik pas doosbang. Dat was gek. Toen kreeg ik die angst aanvallen. Ja. Heeft u nou over dat onderwerp bijvoorbeeld met zo'n bevriende kunstenaar als Roos kunnen praten? Want hij, ja. hij worstelde met hetzelfde onderwerp als u eigenlijk. Hè? Nou ja, we hebben er wel eens over gepraat, ja. Nou, tuurlijk. Wie praten er niet over? En er waren heel veel mensen die niet over de oorlog praten. Ja, maar er werd toch, toch vrij veel. Lang, lang na de oorlog werd er toch vrij veel uh, gepraat nog over de oorlog. En vooral wat heel erg belangrijk is geweest, was die februari-staking. Eh, dat is iets geweest, daar zijn die Duitsers zo woedend over geweest. Want het was nog nooit een bezet gebied gebeurd. Dat, er een, dat, dat, dat, dat, dat alles werd lamgelegd. Ja. Hoe, hoe nadrukkelijk. Ervaart u nu dat dat terugkomt in het werk van aardrozen eigenlijk? Want we zien ook kruisen, we zien lichamen. We... Ja, nou ja, die thema's heeft hij zeker aangeraakt. En ook die watersnood spelen een grote rol. Van, He, wat van 53? Zeeland, ja, wat er in Zeeland is mm -hmm. gebeurd. Dat komt ook steeds weer terug. En heel het veel kunstenaars hebben zich daarmee bemoeid. Ik heb er ook nog werk van gemaakt. Ik heb ook zo'n grote wandschilder, die heb je nog steeds in mijn staan. En later ben ik op de Dam ben ik uitgenodigd... om in een Nieuwe Kerk een schildering te maken. En dat was onder de titel Mooie Vrijheid. Dan heb ik dus een wandschildering gemaakt. Die heb ik nog ook op matelier. En er staan uh, Duitse soldaten te kijken... terwijl uh, Russische partisanen worden opgehangen. En toen in die tijd had ik al een beetje toegang gekregen tot oorlogsdocumentatie. Dus ik mocht in het fotoarchief kijken. Dat mocht niet iedereen, maar ik ja. mocht het dus wel vanwege die schildering. Die heet ook Mooie Vrijheid, die tentoonstelling. Ja, natuurlijk heb ik de meest vreselijke dingen gezien. Want u heeft afgelopen zondag de expositie heeft u nog even gespeached. Ja. En volgens mij heeft u de oorlog toen ook nog eventjes uh, gememoreerd. Ja, ja, ja. Op wat voor manier? Nou, het ging er eigenlijk om... Je had een medewerkster in het Rijksmuseum, een vrouw. En Herman Geurin die was natuurlijk de eerste die in Amsterdam kwam. Die ging het museum in. Die zei gewoon dat schilderij dat schilderij en dat schilderij. Dat moet allemaal getransporteerd worden. Want het is van mijn collectie in Duitsland. Ja. En die vrouw heeft keurig alles opgeschreven wat hij uitgezocht had. En die heeft van alles foto's gemaakt als het museum gesloten was. Zodat ze later konden ze die schilderij allemaal mooi terughalen. Want die waren allemaal geregistreerd. Dat zij gedaan. En waarom vond u dat zo belangrijk? Omdat juist bij de opening van de expositie van Aardroos... Nou, omdat dat aan ik, ons omdat ik dat wel een geweldige daad vond. Want er zijn ook een heleboel kunstwerken weggeraakt. Bijvoorbeeld uh, Marnie Katz had een fantastische collectie. En er zijn heel veel schilderijen zijn naar Duitsland verdwenen... en gewoon gestolen, mm -hmm. zeg maar. Die mm -hmm. hebben ze ook kunnen achterhalen. Omdat er mensen waren die zich daarmee bezighouden. Ja. Hadden... Er is verkeersinformatie. En er staan nog drie files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Geldermalsen drie kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A13 naar Rotterdam bij Berkhoven-Roderij is drie, en op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort tussen Knobbenrijn-Sweert en Den Dolder ook drie kilometer. I'm Prepareren, een zuigende ondergrond en een niet zuigende ondergrond. En, en hoe je een imprematuur moest aanbrengen. Ja, nee, we. Ik, ik zal even tegen de luisteraars uh, vertellen dat we, we zitten lekker in, uh, in. Ja, we zitten eigenlijk les te geven in schilderen. En wat daar dan allemaal niet bij komt kijken. Want ik, ik ben eigenlijk met Jan Sierhuis, beeld kunstenaar aan het bespreken. Van dat lesgeven. Dat is ook weer een heel apart onderdeel van, van het leven. Even uh, lieve luisteraars, u mag nog steeds reageren via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl. U kunt ook via twitter.com: hashtag reageren op deze uitzending. Ik zit hier met de kunstenaar Jan Sierhuis. We we hebben hem uitgenodigd omdat hij uh, zeer goed bevriend was met Aard Roos, ook beeldend kunstenaar, woonachtig te Edam. En daar is een expositie uh, te zien van het werk van Aard Roos in de, in de Grote Kerk. En behalve dat een monografie uh, verschenen. We hebben Voordat we muziek lieten horen van Rufus Wainwright uh, hebben we gepraat over de oorlog en hoe belangrijk eigenlijk de, de indrukken van de Tweede Wereldoorlog... voor het werk van de naoorlogse expressionisten... of kunstenaars in het kunstenaars, algemeen eigenlijk ja. uh, is uh, gebleken. En is, is dat eigenlijk... ja Misschien zeg, zet ik het wat zwaar aan... maar zou je kunnen zeggen dat, dat die, die naoorlogse decennia... die hele golf van kunstenaars waar nee, u nee, ook nee, zo prominent in zat... dat dat eigenlijk ook een, een vorm van therapie is? Was? Nee, het was geen vorm van therapie. Het was gewoon een inhaalmanoeuvre. Het was, het was gewoon zo... Uh, onder de Duitsers was het natuurlijk uh, tot en met... Wat we zeggen, uh, vanaf 1945 uh, tot, tot, uh, uh, vanaf 1940 tot 1945... Uh, was die hele beeldende kunst ondergesneept natuurlijk. Ik bedoel, want uh, veel kunstenaars moesten onderduiken. Er waren Rassiaars in Amsterdam... Ja. En die werden gewoon opgepakt. Als je niet lid van de cultuurkamer was, en dat kon je dus worden... dan kreeg je dus zo'n kaart. Nou, daar had ik geen last van, want ik was veel te jong. Maar er zijn wel kunstenaars om die reden lid geworden. Maar er zijn ook heel veel kunstenaars geworden, die hebben dat verdomd. Die zeiden, ik word geen lid van de mm -hmm. cultuurkamer. Ze kunnen me wat. Ja. Dus, maar er werden heel veel uh, mensen opgepakt. En naar Duitsland getransporteerd voor de arbeidseindzet. Die werden in de fabrieken te werk gesteld... Ja, tenzij ze aan die eindzats konden ontsnappen, als oh ja, het ware. Sommigen hadden dan zo'n Ausweids, zo'n zo heet dat? Ge ge ge Permissie gekregen om, om, om, om die hier, te, om hier om, dan te blijven. Maar dat ja. werd ook niet altijd in dank afgenomen. Want onder kunstenaars was er ook een heel verschil van mening over. Er waren ook heel veel kunstenaars die zeggen, ik kan beter onderduiken... dan dat ik, dat ik daar een beetje ga vragen om een cultuurkamerbewijs... Ja. Hoe, hoe, vindt u eigenlijk, hoe kijkt u nu terug eigenlijk op die hele beweging die er toen ontstaan is... waar de een wat meer bij hoorde dan de andere? Maar laat ik zeggen, gewoon die naoorlogsexpressionisten... noem ik het voor het gemak. Nou, die Cobra-beweging hield zich natuurlijk vooral bezig met, uh, met, het, met de tekeningen van het kind. Want ik kan me nog herinneren dat Karel Appel tegen mij zei: Ja, mijn buurmeisje maakt dus voorstudies voor mijn schilderijen. En dat deed, hij kreeg van zijn buurmeisje, kreeg van die tekeningetjes, En die gebruikte die, want het was eigenlijk de schreeuw van het kind waarop Cobra was gebaseerd. De schreeuw van het kind. Ja. Maar dat hebben wij nooit en mogen zeggen in onze jonge jaren. Mochten wij dat nooit zeggen? Maar ja, dat, het dat bleek het op kinderen. Ja, waarom de dat niet zo? Dan werd je meteen kind. in de hoek gestuurd als je zoiets zei. Uh, hij waar, zij, zij hielden zich bezig met de kindertekeningen. En, en, en die hele felle kleuren. Maar u was daar toch ook wel enigszins verwant aan? Ja, Niet maar, maar ik had toen een hele andere... Hele andere nee, ik, was, ik zat op een heel andere lijn. Ik was een, ik was een grote aanhanger van, van Soutine. Een fantastische schilder, vond ik. En dan natuurlijk Munch, die grote Noorse ja. schilder Munch. Dat vond ik een heel groot kunstenaar vond ik dat. En die had ik al heel vroeg een boek van in mijn handen gekregen. En Vincent van Gogh natuurlijk. Vincent van Gogh, inspiratiebron van u en van Aardroos. Die ja, hebben jullie ja. samen behoorlijk pittig bestudeerd. Ja, nou bestudeerd was naja, het eigenlijk zo. Ik Vachbauten. heb toch een periode gehad dat ik toch een beetje in de stijl van Vincent van Gogh schilderde. Want ik ging dan ook in, in, in, in Gelderland, eh, waar ik op een camping zat, ging ik dan ook die korenvelden schilderen oh, ja. die daar waren. Ja. He, want ik liep me daar regelrecht door beïnvloeden. En ik nam ook die lange formaten van Van Gogh. Die late schilderijen van die korenvelden. Ja. Met die kraaien er ook boven. Nou, dat vond ik allemaal... Ja, heel belangrijke schilderijen. Ja. En Sandberg, het eerste wat hij deed, was... Na de Tweede Wereldoorlog schilderijen uit de schuilkelder gehaald. In de duinen. En Sandberg die had een bordje, bordje wat te maken. Dat stond op mijnen... En dat had hij in de duinen laten zetten. Overal is die Duitsers dorst er niet in. Die dachten, er hangen mijnen. Maar in die bunker, dat was de hele Van Gogh-collectie... plus de dagwacht opgeslagen. En dat was de manier om die collectie te beschermen? Ja, ze dorstte er, goed? In, ze dorst er, goed er niet in. Ja. Ze dachten, er ligt barstend voor met mijnen. Ja. Ik heb me laten vertellen dat er heel veel avondjes zijn geweest... Met uh, u en Aard Roos, maar ook met uw vrouw Tine en zijn vrouw Amy. Ja, ja. Dat jullie heel veel doorgezakt hebben, denk ik. Misschien nee, wel... nee, dat werd niet doorgezakt. Mijn oh. vrouw hield helemaal niet van oh. doorzakken. Dus... Nee, maar niet kwalijk. Nee. Gedanst in de tuin ik, nam ik, misschien? Ik, uh, ik, ik ben al wel eens het café uh, gesneuveld, ja. Maar ik kwam dan bij Hans en Grietje. Of ik kwam bij uh, Café Alto. Dit is Amsterdam of, waar uh, het over ja, heeft. Alte, uh, en dan bij Café Reinders, Café... Uh, uh, Elders. Maar goed, dan was uw vrouw niet, uh, niet, niet, niet nou, binnen die is ook wel eens een kindje bij beetje kijken. Maar die hield daar niet zo van. Die, bleef, want die was veel te blij. We hadden twee kleine kinderen. Dus die blijft lekker met de kindertjes. Met mij maar voor de kindertjes zorgen. Ja. Daar ben ik blij mee. Dus, uh. hoe, keek u, hoe keek u tegen die, die enorme vrouwenliefhebberij van Aard Roos eigenlijk aan? Want ik kan me voorstellen dat dat ook je ja, is. Dat was, ja, goed, ja, zo zat hij nou eenmaal in elkaar. He. Vond u dat leuk? Of, of dacht u van, nou, oh, dat wil ik ook. Ach, nee. Want ik heb natuurlijk, uh, wat ik het zo zeggen, voor ik zine heb leren kennen. Toen had ik zelf ook een heleboel uh, vriendinnetjes uh, gehad. Ik heb wel eens. Uh, een, Toch heb ik ook tien ontmoet. Want ik had een vriend en daar zei ik ook tegen te mopperen. Ik zei: Ja, verdomme. Ik zei die meiden als cent op zijn, zie je ze niet meer. Oh, jij ja, ging dat zo? Ja, en toen zei hij, nou, wij wij wij kennen. Ik zei, ja, voor dus tijd dat ik is een leuke meid tegenkom. Toen zei hij, nou, we hebben een hele goede vriendin. En kom maar naar, naar Zaandijk, of naar Zandam, En het zal wel dat ze er is. En dan moet je maar kijken. Nou, ik, ik kwam daar, de Satine zat daar. En dat, dat klopte meteen. Want op het begin was het zo, ik moest met de trein mee. Die ging om twaalf uur. En we gingen de deur uit met z'n tweeën. En onderweg begonnen we natuurlijk uh, te praten en te knuffelen onderweg. En voordat ik het wist, en toen hoorde Tine die trein wegrijden... Het is dat de gaatjetrein, dus ja, er zit niks anders op. Dus ik moest bij haar logeren. En dat is meteen gewoon uh, 50 jaar lang uh, logeren geworden. Is, uh, nee, het is ook een, in het begin uh, is het even geweest. en Het is een korte tijd afgebroken geweest. dat ik hem weer een keer ontmoette. Want dat is verder ook helemaal geen geheim in de familie. Maar Aard Roos vond Tine ook heel erg leuk. Ja, dat vond hij ook heel leuk. Was dat niet, dat dat een beetje tussen jullie... Nee, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, oh nee, dat, was dat, geen dat hij een twaalf, beetje nee, probeerde... Nee, nee, Tina... Tina had, ja, maar die had al gelijk de keuze gemaakt. Er was, nee, nee, ja. was geen kans voor Adroos. Nee, nee, nee. Dat Roos wein... was heel succesvol bij de vrouwen. Ja. Nou ja maar goed. niet bij Tine. Oh, dat weet ik niet, daar heb ik me niet mee bemoeid. Maar het was zo... Uh, ja, uh, ik nee, bedoel, je je Tine en die klikte zo enorm... dat. Uh, er was geen behoefte aan. Uh, nee. Nog eens een keer... Uh, maar ik weet wel van Tine dat hij altijd bij de molen buiten zat. Dat hij zijn pijp te roken. En, uh... Ja. Dus, uh... Een mooie vent was het. Toch? Ja. Het was natuurlijk een, uh, een hele leuke man. En hij, had ook een, een, hij wist ook veel. Het was ook, uh, als kunstenaar had hij toch een, ook een hele uitgebreide culturele belangstelling. Ja. Hij heeft ook momenten gehad dat hij... Uh... Dat, hij, uh, ja, dat het niet zo goed ging. En dat hij de, nou, de pijp aan maten had hij niet gegeven... maar hij had geen zin meer om te schilderen of te tekenen. Ja, hij is een periode geweest dat hij in, een beetje in de dip zat. Ja. En toen heb ik dit tekstje voor hem geschreven. Wilt u dat voordragen? Ja, dat is het staat leuk ook in een En het, Daarom staat het ook voorin. Weemoedig is hij, hij houdt van het leven... maar was de wanhoop. Onze enige beloning voor al het werk dat verzet wordt verder gaan soms samen meestal alleen op die eenzame weg die schilderkunst leidt. want dat is het een eenzame weg dat heb ik voor hem speciaal geschreven toen ja. om hem een beetje op te beuren hoe hoe hoe zat hij er doorheen hoe diep zat hij er doorheen nou, nee, nou ja was ook, ook heel erg bezig met het huis de meeuwen Hey, wat, ik zei al wel eens tegen hem: maar verkoop je niet uh, schilderij, man? Dan kan je iemand vragen of hij dat huisje schilderen. Want aanpassant uh, knapte die ook dat hele Ja, daar heeft hij verschrikkelijk op. veel aan gedaan. Ja, ja. En u, vond u dat jammer? Dat, dat hij zich ik niet heb wel, wel, al, ik heb wel eens tegen hem door. gezegd: je kan beter een schilderij maken en verkopen dan een, een, een, een schilder huren om het pand op te knappen. Maar hij deed het allemaal alleen, hè? Ja. Er is een kleine do documentaire over hem gemaakt... en daarin zegt hij zelf iets over die periode... dat hij eigenlijk helemaal geen zin meer in schilderen had. Ja. En dan... kijk je rond. Je loopt in Amsterdam, je loopt galeries binnen, je gaat naar musea. En dan zie je die overweldigende hoeveelheid schilderijen die gemaakt worden. En als je dan denkt aan alles wat er al gemaakt is... En dan moet ik nou ook zo nodig nog weer een schilderijtje eraan toevoegen. Wat heeft dat voor zin? En dat komt toch weer terug, hè. Het, het is het gekke van, van kunstenaar zijn. Dat je, je ontloopt het niet. Het zit, in je, het zit in je bast. Het is verweven met je, met je hele wezen. En daar dat kun je niet, uh, niet onderuit. Het zit in je bast en het, is in je ver, het zit in je verweven. Ah, dat heb ik hem toen ook uh, in de gesprekken wel ook duidelijk gemaakt. Ik, heb, want ik was iemand die zei, hou toch eens op met het huisschilderen. Je kan beter een, uh, schilderijen maken en zijn schilderij verkopen tegen hem. En van dat geld het huis op laten knappen. Ja. Want daar heeft hij ontzettend veel tijd in uh, ja, gestopt. Maar, maar ik begrijp, en dat lees ik eigenlijk tussen de regels door in de monografie ook wel. En dat hoor ik ook hmm. in, in deze documentaire dat hij misschien ook wel bij momenten heel erg twijfelde aan zichzelf. Ja, dat had hij ook een beetje. Daarom heb ik ook dat, dat, dat stukje voor hem geschreven. En Onderaard, ik heb hem te, wel eens tegen hem aan zitten praten. En hem zegt, maar je moet gaan schilderen. En ik bedoel, kijk, ik heb ook wel op een gegeven moment mijn huis opgeknapt. Dat moet ik wel weten, dat is ook zo. Dat De oude wel, Schans in Amsterdam? Ja, maar dat heeft mij een gigantische hartvergroting opgeleverd. Jeetje. Daar heb ik nog drie, drie, bij drie maanden van in het ziekenhuis gelegen slik ik nou nog steeds pillen voor. Dus ik, heb, ik bedoel, dat ik, ik kwam bij de artsen en zei wat heb jij met je hart uitgesproken? Het is driemaal zo groot als normaal. Toen zei ik, ja, ik heb balen naar boven gesleept... en tienduizend stenen gebikt. Dat was ook zo. Ja. Maar dat klussen, dat deden jullie natuurlijk... omdat je dan lekker uit kon stellen dat je weer moet gaan schilderen. Ja, omdat maar... Er, heeft... een soort, er zit toch een nou, soort... Maar het was ook natuurlijk zo dat er... Een twijfel... Nee, het was natuurlijk ook zo dat huis was natuurlijk omdat te restaureren kostte een heleboel geld. En ik bedoel, dus ik dacht, weet je wat ik doe, ik die stenen zelf. Ja. En ik had uh, een oud uh, bad opgeschouwd, daar had ik van, van zoutzuur ingegooid met water. Ja, nee, klinkt... Daar gooi ik die stenen in. Klinkt heel professioneel. En ik, heb, ik weet niet hoeveel ruiten ingezet, want ik was, een, ik was natuurlijk een ervaren huisschilder. Want dat is eigenlijk uw achtergrond, hè? Dat was mijn, Voordat u de kunst had ik geleerd. Ja, ja. En daar had ik veel aan, want ik wist heel veel over het verschil tussen loodwit, zinkwit... tussen tamponeren, tussen... tussen ik kon uh, notenhouten, houten, ik kon marmeren. Dat had ik allemaal geleerd in ja. die, met die huisschilders toestanden. Ja, en ja. doeken prepareren, ja. ook. Heeft u van die momenten, grote momenten van twijfel gekend? Dat u dacht van, nou, ik, nee, ik, ik weet wel. niet of ik, uh, nee, nee, nee, nee, of ik het nee, wel ben nee, of nee. of ik het wel heb. En nee, er wordt al nee. zoveel geschilderd. Nee, dat was bij mij niet. Ik schakelde dus op een gegeven moment. Nee, ik, uh, op een gegeven moment was ik wel iemand die dacht... Nou, in die hoek heb ik genoeg geschilderd. Nou ga ik me eens een beetje verdiepen. En aangezien ik altijd al een hele grote bewonderer was van Tintoretto en Titiaan... En meerdere van die, van die, van die Italiaanse schilders. Ja. Dacht ik, nou, dan ga ik dat maar eens als uitgangspunt. En dan nam ik gewoon een, een reproductie van Tiziano. En dan begon ik gewoon een hele serie uh, Venus'en te schilderen. Ja. En dan was dat gewoon zo'n periode. En dan kwam er weer wat anders. Ja. En daarna, op een gegeven moment, brak de oorlog in Vietnam uit. En toen, toen werd ik zo gegrepen door die beelden die ik zag. Hè? Van, die, van, die, van, die, uh, van die Amerikanen die dan. Uh, van die grote kisten waar ze allemaal menselijke resten in flikkerden. Want ze, ze, en en die, dat, het hele oerwoud was weggebombardeerd met op met, orans, met, die, met, die, met dat gif. Ja, afschuwelijk. Dus, ja, dus, en toen heb ik me ook heel erg ingezet voor die oorlog in Vietnam. Ik heb er een hele serie schilderijen van gemaakt. Ja. En, en daar heb ik me ook ingespannen voor. Waar bent u eigenlijk op dit moment mee bezig? Want u zit bepaald niet stil. Nou, ik schilder nog steeds. Wat schildert u nu? Welke periode zit u? Wat... Nou, ik schilder eigenlijk... Eigenlijk is het heel, heel, heel licht op het ogenblik. Het is heel, heel, heel transparant. Nou ja, ook figuren. En vaak heb ik ook geschilderd. Het ik altijd een mooi, uh, een mooi onderwerp. Hè? Het gesprek. Het gesprek. Mensen, het gesprek. Dus twee mensen die met elkaar praten. Dat was ook een onderwerp. Ja. En veel naakter geschilderd. En, uh, nou ja, het heeft toch geresulteerd... In mijn geval dat ik bijna zo'n 300 schilderijen heb verkocht aan het Rijk... en meer dan 100 aan het Stedelijk Museum. En verschillende musea's, onder andere in, met moderne aard in New York en in, en in Mexico. Maar ik had ook altijd geluk. Bent u dan ook een heel erg rijk man? Om nou maar eens gewoon lekkere, brutale vragen te stellen. Mm, nou, ik ben, ik ben wel rijk in die zin dat ik wel zo verstandig was als ik verdiende. Dan dacht ik, ik ga hetzelfde doen als Picasso. Ik begin met mijn huis te kopen... Want ik was al verschillende keren in die tijd wel dertig keer verhuisd. Dat ik een zolder huurde in Amsterdam. Dan moest ik er weer af, omdat ze het nodig hadden. Ja. Nou, dat overkwam me verschillende keren. Toen dacht ik, nou, het eerste wat ik doe is mijn huis kopen. Want ik wil niet meer eruit gaan zitten. Want dat is... Maar ik heb ook heel lang met Prince Eiland gewoond. Het was prachtig op dat eiland. Er ja. woonde geen kip verder. Hè? In die pakhuizen heeft u in gewoond. Die, ja, nou, in die pakhuizen, ja. ja waar, waar toen eigenlijk, die waren eigenlijk bedoeld ja. voor, voor de opslag ja, en, en zo. En, en, en daar de woonde de schilder Kees Max. En de woonde Jozef Verheijen. Dat was trouwens nog de leraar van, uh, van, van Karel Appel. Ja, ja en ja, in het atelier van Breitner. Uh, dat zat toen ook een, een, een, een kunstenaar, dat was Kees Max dus. En, en Wezelaar, de beeldhouwer, die ja. zat daar. Maar het geld wat u verdiend heeft de, met die internationale verkoop... is allemaal in uw huizen gaan zitten, mag ik het zo zeggen? Nou, ik was bij mij gewoon zo. Ik had op een gegeven moment zoveel schilderijen. Toen had ik een, een, een vriend, die, was restaur... die had een restaurant. En die belde me een keer op. Die zei, ja, ik heb uh, een paar bezoekers uit Mexico. Er waren wel twee Nederlanders, hoor. Die woonden in Mexico. Die willen we graag even naar je atelier uh, komen kijken. Nou, dat is goed. Ze kwam. en ze ze... Nou, als jij nou even in het café gaat... laat je ons even naar die schilderijen kijken. Ik zei, oh, ik vind het best hoor. Ik ging dus in de zilveren spiegel zitten. Toen kwam ik terug en zei: ze... Nou, we hebben dertig schilderijen uitgezocht. <lacht> hey? Wilt u er een tuintje in? En dan willen we gewoon weten wat die kosten Nou, daar bedoelde ik een bedrag op. Nou, zeiden ze... Nou, als je er uh, van totaliteit uh, 20% van afdoet, dan kopen we ze allemaal. Ja. Nou, dus ineens had ik... Uh, en toen zei ik, ja, dat kan wel, maar het moet wel in een deposito gezet worden. Want ik, wil, ik heb geen zin om het allemaal naar, naar de belasting te brengen. Dus het moet in een deposito en dan moet het in stukken uitbetaald worden. Dat heb ik later ook met Willy Schoots gedaan... In de, de galeriehouder. Ja, die heeft ook ontzettend veel werk van me gekocht. En die heeft zelfs schilderijen verkocht naar Joegoslavië. Uh, daar, heb ik, daar hang ik ook in het museum. Met, een heel, met een, zeker tien hele grote schilderijen. Ja. Wordt u er vrolijk van als u, als u, als u ja, zo goed zaken doet eigenlijk? Nou ja, je maakt die schilderijen natuurlijk om ze te laten functioneren. Kijk, het is natuurlijk niet zo als je ze in je atelier zet. Ja, wie moet ze dan zien? Mm. En, maar ik heb ook grote tentoonstellingen gemaakt in de en, en, en, en, en, en, en, en Ik heb ja. ook geëxposeerd in Limburg. En, uh, ja, en, en ook in Duitsland, in Stuttgart. Uh, ja. En later heel veel verkocht naar Denemarken. En daar leerde ik uh, de schilder Asker Jorren kennen. Dat en daar had ik. ik daar een tentoonstelling bij een galerie in Silkeborg. En die kreeg ik kreeg een hele lovende uh, recensie. Want er stond in... Uh, Jan Seerhuis, Evenknie van Asker Jorren. Het was de grote moderne schilder dan. Ja, absoluut. Nou, en dat leverde mij meteen een, een recordverkoop op. Denkt u, bent u nou zo'n type schilder... Mm. Aart Roos is tot het einde toe helder gebleven. Mm. U maakt ook een vrij heldere indruk. Mm. Met een ernstig goed ge geheugen. Mm. U gaat gewoon ook door tot u omvalt, neem ik aan. Nou ja, ik bedoel... Je u gaat valt helemaal niet om Kijk, kijk... Je weet, uh, mooie spreuken, ledigheid is des duivels oorkussen. Dus u durft niet eens te gaan rusten? Ja. U durft niet te gaan rusten, eigenlijk. Nee, ik bij mij thuis hingen ook allemaal van die sproken. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ja. nergens. Nou, u heeft een tegel voor uw neus, dus daar moet ja. nog zo'n spreuk op. En de, dus u, u blijft gewoon elke dag het atelier ingaan? Nou, dus niet elke dag nee. natuurlijk, maar ik bedoel zoveel mogelijk. Maar ik heb ook wel eens weken dat ik helemaal niet schilder. Dan teken ik veel. Dan maak ik wat etjes. Maar ik heb ook vreselijk veel gelezen vroeger. Mm -hmm. Ik kende bijvoorbeeld, in, ik, ik las de hele Russische literatuur. Ik kan me herinneren dat ik al bo de van, boeken van Dostoevje heb gelezen. Schuld en Boete, De Idioot, uh, noem ze maar op. He, de hele Russische literatuur heb ik verslonden. Tolstoy, Oorlog en Vrede. Uh, ja, en ook uh, Kirsch heb ik gelezen ja en heel belangrijke boeken die over, over oorlog gingen en natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, Willem Frederik Hermans ik heb altijd nooit gelijk en nooit meer slapen en ja uh, nou dan ga ik u nu uitdagen u heeft één minuut om hier iets op te schrijven want u heeft iedereen gelezen en gezien nu wil ja. ik weten wat uw motto of lijfspreuk is ja. Jan Sierhuis, de kunstenaar, vriend van Aard Roos monografie van Aard Roos is net verschenen Geschreven door dokter Anders Benkeijnen. Mijn Renke motto is... Eine. Ik praat eventjes gewoon zo ja. naar de luisteraars. Nou, ik, zal een ik, is, ik zal iets opschrijven. Zometeen twee op, dingen. Op de muur van mijn atelier stond. Ja, wat is dat? In twee dingen zometeen. Financieel specialist Ewald Engelen over doen denken en droomdenken. Wat staat daar? Love. Leven. Oh. De schilderkunst. Leven de schilderkunst. Ja, maar natuurlijk. Jan Sierhuis. Wilt ja, u wel. hem signeren? Want ik heb gewoon het gevoel dat dit heel veel geld He? ja, gaat worden, deze tegel met Jan Sierhuis erop. Dank u wel. Leuk dat u er was. Gaan we nu even lekker naar Edam? Toch? Oh, ook een tekeningetje erbij. Dat is leuk.